Dit is Ewa de Jong met het NOS Journaal. Het oosten van Turkije is door een aardbeving. Daarbij zijn zeker zeven mensen omgekomen. Ongeveer 25 gebouwen zijn ingestort, waaronder een hotel van zes verdiepingen in de provincie hoofdstad An. Hoeveel mensen er nog onder het puin liggen is niet duidelijk. Van en omgeving werden twee weken geleden ook al getroffen een zware beving, waarbij ongeveer 600 doden vielen.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 Dit was het NOS Show. zonbakker van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. Ik geef u daarom een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles. Die vinden plaats op de A9, ook maar Omstelveen. Tussen ook maar een knooppunt over Dorp. Op de A12 Utrecht-Arnhem tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal. En op de A32 Herenveen Meppel, tussen Herenveen en Meppel. Uiteraard kan er ook op andere wegen worden gecontroleerd. Want niet alle controles zijn aangekondigd.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 Ja! inside Het ritme van Zandvoort ook op tv. GFM Text TV op kanaal 45. GFM Het was een onbekende weg die ik heb afgelegd nadat naar het donker Verlangen naar verlangen Uit dat als van spijt Jaloegie En ik vraag je, heb me lief. and up Treated you right, babe. So tonight I'll do it for real, but he won't. Forget.